NOS Nieuws van 8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan spreekt in Istanbul meer dan een miljoen Turken toe... die daar hun steun voor de democratie betuigen. De demonstratie is ook bedoeld als protest tegen de mislukte staatsgreep van 15 juli. Duizenden mensen zijn daarvoor opgepakt... De demonstratie is de afsluiting van drie weken van protest tegen de Koeplegers en is vooral bedoeld om nationale eenheid uit te stralen. Ook twee van de drie oppositiepartijen en hun aanhangers zijn aanwezig op het Yenikapi-plein. Erdogan verzekerde de menigte dat hij zich niet zal verzetten als Turkije de doodstraf weer invoert. Direct na de mislukte staatsgreep had hij dat ook al gezegd.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 Rusland is uitgesloten van deelname aan de Paralympics, heeft het internationaal Paralympisch Comité besloten. Het is een directe gevolg van het omvangrijke dopingschandaal in Rusland, waarbij ook Paralympische atleten waren betrokken. Rusland had 267 deelnemers ingeschreven voor de Spelen, die in september gehouden worden, ook in Rio. De Russen hebben laten weten dat ze in beroep gaan tegen het besluit. Ook dit jaar is de Atalanta weer de meest getelde vlindersoort in Nederland. Dit weekend was de jaarlijkse tuinvlindertelling van de Vlinderstichting... en de Atalanta kreeg ruim 10.000 streepjes achter zijn naam. De kleine vos en de dagbouwoog behaalden dit jaar de tweede en derde plaats. Een opvallende daler is dit jaar de citroenvlinder. Die zakte van de vierde naar de achtste plaats. Het was de achtste keer dat de jaarlijkse vlindertelling werd gehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Morgen eerst wolkenvelden en lokaal wat regen. Smiddags middags ook af en toe zon. Het wordt morgen een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek.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 mm